Raymond Seré met het NNW's In Ter Apel wordt cameratoezicht ingevoerd om het gevoel van onveiligheid bij bewoners en bedrijven weg te nemen. Het Groningsdorp kampt met overlast van asielzoekers. Er komen camera's in het winkelgebied en aan de rand van het dorp. Volgens de gemeente gaat het om een kleine groep asielzoekers die overlast geeft. Zij zouden zich schuldig maken aan diefstal en zakkenrollen. De asielzoekers komen uit veilige landen zoals Marokko en Georgië. Ze hebben geen recht op asiel in Nederland, maar zolang hun procedure loopt mogen ze hier wel blijven. De auto van de man die vrijdag in Nunspeet werd ontvoerd... is teruggevonden in Putten vlakbij de A28. De man van 53, haar doornspijk, werd uit zijn auto gehaald... en door gemaskerde mannen meegenomen. Uren later meldde hij zich thuis. Wat zich in de tussentijd heeft afgespeeld is nog altijd onduidelijk. De politie gaat uit van een serieuze ontvoering. De vrouw van het slachtoffer zei dit weekend in het AD... dat haar man mogelijk de dupe was van een persoonsverwisseling. Morgen komt de zaak aan bod in het programma Opsporing Verzocht op NPO1. In Amsterdam-Zuidoost komt volgend jaar een Vondelingenkamer. Dat is een plek waar vrouwen in nood anoniem hun pasgeboren kind kunnen afstaan. Er zijn al Vondelingenkamers in Groningen, Middelburg, Zwolle, Oudenbos, Papendrecht en Rotterdam Hoogvliet. Volgens de initiatiefnemer is aan een plek in Amsterdam grote behoefte. Herhaaldelijk worden in de hoofdstad pasgeboren kinderen achtergelaten. New York maakt zich zorgen over de hoge kosten van de beveiliging van Donald Trump. Het beveiligen van de nieuwe president is zo duur dat de stad de federale regering heeft gevraagd om bij te springen met 33 miljoen dollar. Al voor zijn verkiezing werd Trump extra beveiligd. De Trump Tower in New York kreeg extra politiebewaking. Als Trump op 20 januari wordt beëdigd neemt hij zijn intrek in het Witte Huis in Washington, maar een deel van de familie blijft wonen in de Trump Tower. En dan het weer, Vannacht ligt het tot matige vorst. De minima komen uit tussen min 2 in het zuidwesten en min 8 in het uiterste noordoosten. Hier en daar kans op mist, morgen opnieuw volop zon, wordt 0 tot 5 graden. Woensdag meer bewolking en zachter, dan wordt het overdag 5 tot 8 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu het laatste uur.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 is voor mij wel een voorganger met een grote V als ik kan. Ja, oké, okay. goede voorbeeld, uh, ja, en volhouden. Ja, en um, ja, denk je ook dat? Uh... Oh, één ja, over die, ja, zullen. Nou Eén ding zeggen over die. Ja. Uh, nee, want het, het was een, het was een beetje, denk je nou, zo'n voorganger. Veel mensen denken voorgangers met je luisterbaan. Wat moet je dan helemaal doen?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 En dat hij zich echt geroepen voelde, misschien ook, uh, om die functie te kunnen doen. Ja, wat wel weer leuk was, uh, dat uh, ik ontdekte dat zijn vader dus ook uh, uh, voorganger was. Dus uh, ja. Zwolle. Ook, mm. en godsdienstonderwijzer. Dus die twee taken ja, die ook hij ook. hier doet, die ja. deed zijn vader ook. En hij had ook een broer, Abraham, mm. die in de Obrechtstraat in Amsterdam, uh, de nieuwe synagoge.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 nou ja, ik heb uiteindelijk een lijst proberen te maken en dan kom ik uit op ten minste, dus honderd Joodse ondernemers, zeg maar zeventig winkels en ongeveer 20 pensioens en zeg maar, 10 hotels uiteindelijk. Dan zal die synagoge, die komst van die synagoge, zal daar ongetwijfeld dus een... een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 Klink bijvoorbeeld, daar heb ik nu drie uh, grote artikelen oh, uh, over Joost ja. Zandvoort. Oh. En het boek uh, ligt ook gewoon bij de Bruna van Zandvoort. En dat ja. vind ik ook gewoon mooi om nog even te zeggen. Ja, ja dat, dat is ja. heel uh, ja, goed. Dat is ook daar te verkrijgen, dat is wel zo makkelijk. Daar hebben wij het ook gekocht. Ja. <laughs> Dankjewel je hè? Goed zo. Graag gedaan.